and now put this all you Van de dorst, niet de glimlach op je slechtste grap. Ze is geen hittere vrein dat van de cijfers klinkt, niet de allerduurste wijn, die je zonder kater drinkt, geen bloemetijd in bloeien, niet een uit duizend nachten. Geen uitgestoken hand, niet de eind van onmen.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 tears full of pride in a world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 Is het mijn dag? Is mijn dag? Het is mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, ben ik mijn, mijn, mijn, Vandaag mijn, ik de mijn,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 Echt Het is mijn dag. Stel mijn dag. Wel, nee, niet. Wel, het is echt mijn dag. Het is echt niet. Wel, nee, mijn dag. Wel, het is mijn dag. Echt horskig Slip away, slip away I never would have guessed I would miss someone so bad Slip away, yeah. never slip away Give me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 We'll There's a fraction, too much friction, yeah Men and women need each other, should be like sisters